Dit van de Linde met het NOS-journaal. In het buitengebied van Maastricht zijn vanavond zes mensen neergestoken. Dat gebeurde bij een kalksteengroeven waar zo'n twintig mensen bij elkaar waren. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee gewonden zijn er ernstig aan toe. Het is onduidelijk wat er vooraf ging aan het steekincident. De groep wordt vastgehouden op het terrein van de groeven. De politie zegt dat in die groep daders, getuigen en slachtoffers kunnen zitten. Ook worden er auto's doorzocht. In het centrum van Parijs is vanmiddag een juwelenwinkel van Bulgari overvallen. De dieven gingen er vandoor met spullen ter waarde van miljoenen euro's. De gewapende overvallers kwamen op klaarlichte dag de winkel op de Place van Doom binnen. Ze sloegen een bewaker op zijn hoofd en namen zoveel mogelijk juwelen van het luxe merk mee. Op dat moment waren er ook medewerkers en klanten binnen. De daders vluchten op gestolen motoren. Ze zijn nog niet opgepakt.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 De komende dagen wordt bepaald wanneer het afzinken wordt hervat. Ook komende week kunnen er nog lege schappen zijn in sommige supermarkten van Albert Heijn. Medewerkers van distributiecentra gaan dan ook door met staken. Ze willen meer loon. Albert Heijn stelt een verhoging van 8% voor, maar vakbond FNV wil pas praten met de supermarktketen als er minimaal een verhoging van 10% komt.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 And Tech House with DJ Malzo. This is in Radio.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 Me tratan de matig, como kerale salgo vivo. La cotorra que tengo, lo manda pa'l intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera, tengo un paname. Salimos pa'l la carretera, la gente a mí me pregunta Y yo le digo que yo estoy en Marian, la Marian, de la Marian, la Marian, de la Marian, de la Marian, de la Marian, de la Marian, la la la la la Marian, Jueme la música DJ, ¿qué pasa? Vamos una botella de hate, ¿qué pasa? Ando con los tigres de guay, ¿qué pasa? Ando la vara con la gente de Crito rey guay Jueme la música DJ, ¿qué pasa? Amo una botella de hate, ya pasa Ande con los tigres de guay, ¿qué pasa? Ando la vara con la gente de Crito rey guay Tenemos el piquete que tu jeva le fascina. Llegamos a tu casa en guaguas de doble cabina. Te agarramos por el pecho y te doy con las campesinas. Prendí vamos en la empuñamos para el la en la Tenemos el VIP, casi botando candela Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo. María, ni la María, ni la María, la María, la María, la María, la María, la María. Ay, María, no es la María, la María, la María, la María, la María, la Ja, pas er. to Dem.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 Radio. No, yeah! Como Chakira, como Chakira. Iweilalo como Chakira, como Chakira, como Chakira. Ia como Chakira, Chakira, Chakira, Chakira, dale. Ia lo como Chakira, Chakira, Chakira, Chakira, dale. Lane, Lane, Elia como Chakira, como Chakira, como Chakira. Iweilalo como Chakira, como Chakira, como Chakira. como Chakira. Via de kabel op 104.5.